Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Jongeren komen online te makkelijk aan alcohol, vindt staatssecretaris Tiele. Daarom wil ze ook bezorgers een boete geven als die drank thuis afleveren bij minderjarigen. Nu wordt alleen de verkoper beboet. De staatssecretaris wil dat de nieuwe regels volgend jaar ingaan. De situatie op de wegen in Groningen wordt alleen maar slechter. Daarvoor waarschuwt de veiligheidsregio bij de regionale omroep. Door sneeuw en harde wind kan het gevaarlijk zijn op de weg. Er is duinvorming en auto's lopen vast. Er is al een weg dicht. Tot vanavond geldt code oranje in Groningen en Friesland. In het Utrechtse Den Dolder is de politie op zoek naar een man... die bij een bos kinderen heeft benaderd. Hij vertelde ze dat ze een slee van hem konden krijgen... als ze met hem mee naar huis zouden gaan. Geen van de kinderen deed dat. De politie roept mensen die hem zien of meer weten op... om contact op te nemen. En de Italiaanse premier Meloni waarschuwt dat een Amerikaanse inval... in Groenland eh, ernstige gevolgen zou hebben voor de NAVO. Daarom wil ze dat de NAVO aanwezig is in het gebied rond Groenland. President Trump zei Groenland willen hebben... en sluit militaire middelen niet uit. Maar Meloni verwacht dat dat eh, echt niet zo ver zal komen. En ik heb het weer nog voor je. Vanmiddag uh, overal kans op neerslag, meestal sneeuw. In Friesland en Gron Groningen dus uh, code oranje. En daar is door de harde wind kans op sneeuwjacht. In de rest van het land geldt uh, code geel. Vanavond en vannacht waait het hart en gaat het ook sneeuwen. Is er opnieuw kans op sneeuwjacht. Dit weekend zondag maar koud. En s'nachts kan het min 15 graden worden. Oeh, en dat was het nieuws van Radio 538. En dan verkeer graag. Er staan drie files. Het is een rustige vrijdagmiddagspits op de A4. Den Haag-Amsterdam staat voor de Schiphol. Tunnel 7 minuten. A58 Breda Tilburg tussen Bavel en Til uh, Tilburg-Reeshof staat 21 minuten. Er is daar een spoedreparatie aan het wegdek bezig. En de A58 Breda Tilburg voor Tilburg Centrum West staat 9 minuten. Flitsers op de A4 Den Haag-Leiden bij 43,1. De A15 Dijl-Gorker bij 112,6. En de A73 Venrij-Venlo bij 40,7.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 Nu heel veel, voor heel weinig, bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea, 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. <gat> Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? In de nieuwe muziek show The Winner Takes It All... knallen alle muziekgenres voorbij. Tegenstanders van de vloer zingen. Want elk duel kan je laatste zijn. The winner takes it all. Morgen om 8 uur op 6. Oh, zet die chocoman maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of oh, aanhot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Oh, Maakt heel je winter goed. 5, 3, de vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. De 5.30 middagshow. Jawel, het is drie uur. Welkom bij een extra editie van de middagshow met Olivia Dien. Radio 538. Erbij niet. Ja, maar ik snap wel dat je zo'n grote zaal nodig hebt ook. Want anders <laughs> ja, dat is er al niet in. Kunnen er nog wel mensen ja. bij? Kan als er iedereen, nog wel publiek bij? Als iedereen iemand uitnodigt, staat het vol. Ja, het is wel echt het feest van Nederland. Hè. Uh, zomaar wat namen. Uh, Lucas en Steve, Guus Mewis, Davina Michelle, Mieu, Yves Berensen, Typhoon, Paul de Lille, La Fuente. La Fuente was goed ook vorig nee, jaar. En Lucas en Steve, vind ik wel spannend ook, want Lucas staat op het punt om vader te worden. Oh ja. En dat kan echt elk moment gebeuren. Dat dus zou ook gewoon alleen maar Steve kunnen nou, dat zijn. Dat heeft hij al gezegd, van ja, dan, dan wordt het gewoon Steve. Dat is gewoon Steve ja. in de staat. Uh, Kraantje Papi, Weet je nog dat hij dat rap dingetje deed vorig jaar? Hij kan uh, op zo'n achterlijk tempo ja. rappen, dat hele snelle. Nou, het is Dat het is nou, was een mitrailleur afgaan. Niet normaal. En dat deed hij gewoon even een paar minuten lang op het podium. Maar het is waanzinnig. En, en een paar minuten na, later zit je dan weer naar Cloud te, te kijken. En uh, daarna staat Emma Heesters weer op het podium. Paul de Leeuw. Dat is uh, de Vrienden van Amstel. Kaarten, ja, wel te koop, maar dan voor 2032. Uh, kaarten zijn te winnen hier bij 50Jacht uh, voor komende week. En daar is de kroegbel. 0909-300050, Dit is het teken. Dit is je kans om te bellen. zoeken beller nummer 194. the show, kicking with your torso. Boys high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it? Yes,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 Tommy, hier in de extra editie van de middagshow. Kaarten te winnen voor de vrienden van Amstel. Jessica? Ja? Je bent in Rotterdam? Rotterdam? Ja, zeker. Je loopt tussen de paarden? Tussen de paarden. Ja. Geweldig, toch? Dat, ja, moeten in Rotterdam dat zijn politiepaarden dan? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Het is gewoon op een stal. Nee, oh. het zou best heel gevaar. Nee. zijn. Nee. Je, je gaat, je gaat er even door de koop, ik ben een paard. Ja, nee, nee. Ik loop echt op een stal en lekker buiten in de regen. Oh. En toen hoorde ik dit op de radio. Ik denk, hier ga ik voor. Ja, natuurlijk. Want ben je wel eens bij de vrienden van Amstel geweest? Ja, zeker. En wat was je indruk? Ja, geweldig. Ja, ja. Geweldig. Ja. Het is zo overweldigend en zoveel show. En ja, gezellig. Ja, en mooi is ja, iedereen zegt het eigenlijk hetzelfde. Het is heel groot, maar het voelt ook heel klein. Ja. Net een klein, een, een, ja, een groot café is het. Ja, ja het, is, het, is, het is een enorme hal, maar toch voelt het intiem op een of andere manier. Ja. Heb, heb jij een favoriet in de line-up, of zeg je, nou, ik vind ze allemaal leuk? Ik vind alles leuk. Het is wel... heel makkelijk. Ben je een uh, meezinger ook, of ben je oh, meer een ja. kijker? Zeker, nee. <laughs> en, nee en vind, ik geef en... maar twee wijnen en ik zing alles. En vinden degene dat naast je ook leuk? Uh, iets minder, maar ja, dat geeft niet. Nee joh, klinkt alsof Als jij... Als hij... ze niet mee, hè? Jij moet er gewoon bij zijn, <laughs> Jessica. Gefeliciteerd! Dank je! krijgt ze. De vier tickets voor de vrienden van Amstel Live. Dat is woensdag 21 januari dat je erbij bent. En de prijs die wordt verzorgd nee. door Amstel Bier. Oh, geweldig! Nou, Super gaaf! Nu uh, drie goede Hartstikke vrienden erbij. Bedankt. Ja, dat komt goed. Ja, en laat ze vooral wat voor je doen natuurlijk ook. Ja, nee, dat zal niet weinig wezen. Ja. <laughs> nee, ik neem gewoon... Uh... <laughs> Ik ga het gewoon afpersen hiermee en dat komt heel best goed. Heel goed, kijk, heel goed. Afpersen, dat zijn de woorden die we zoeken. En veel plezier, Jessica, volgende week bij de Vrienden van Amstel. Jo, bedankt. The heart is a blue Shoots up through the stony ground But there's no room No space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care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 Lorien en Tattoo, gelijk denk aan dat verhaal van uh, hier met je rekening. Weet je nog dat Wat meisje? Wat was dat? Die had een uh, tatoeage laten zeggen oh. zetten, van de vriend en toen ging de vriend bij de weg. Nou, die vriend had op haar been zitten oefenen, dat was nog het allerergste. Hij had een tatoeageapparaat gekocht en hij ging, hij ging tatoeëerder worden en had op haar been mogen oefenen. En toen bleek vervolgens dat hij vreemd was gegaan. Ja, Ze heeft die tatoeage weg laten halen natuurlijk van de ex. En uh, die rekening heeft ze opgestuurd naar 538 voor hier met je rekening. En die hebben we betaald natuurlijk. En we gaan het weer doen hè, hier met je rekening. Dus heb je een rekening, niet weggooien. Doodzonde, even naar 538.nl gaan. En, uh, of de 538-app gebruiken natuurlijk. Dat is ook misschien net zo makkelijk. Kun je die rekening uploaden en dan uh, blijven luisteren naar 538. En dan uh, hoor je naam en dan betalen wij ineens jouw rekening. Dus heb je een rekening voor hier met je rekening? Stuur ze op via We hebben Jack en de Weatherman nog steeds hier, zo meteen op het podium. En het nieuws Esther, ja, wat, wat heb toch, je mee? Nou, wat er toch aan de hand is met het jaar 2016. Dat nou, zo. daar ben ik heel benieuwd. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En op het podium, onder andere... Fleming, Yves Berensen, Somjeu, Guus Meeuwes, Lucas en Steve, Davina Michel en Kensington.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 Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Feio. Levenzonderbril.nl De KFC Meal deal voor 4,99. Je krijgt dat. zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu, sensordine mondverzorging 2 plus 2 gratis. Als dat geen glimlach op je gezicht tovert, dan weet ik het ook niet meer. Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig. Vanmiddag overal kans op neerslag, dat is voornamelijk sneeuw. In het noorden geldt een code oranje. Daar is door de harde wind ook kans op sneeuwjacht en sneeuwduinen. In de rest van het land is er een, is er een code geel. Vanavond en vannacht waait het hard, gaat het ook weer sneeuwen... en is er wederom kans op die sneeuwjacht. Uh, dan even vooruitkijken naar morgen en het weekend. Dan is het zondag, maar het is koud. Het kan s'nachts hier en daar min 15 graden worden. En dan verkeer graag, Jelt. Er staan zeven files en de drie langste staan op de A27... Gorke Utrecht voor Everdingen een kwartier. Op de A58 Tilburg-Breda voor sint Bos 17 minuten. En de A58 Breda-Tilburg andere kant op voor Reeshof 19 minuten. Flitsers op de A7, tussen Den Oever en Amsterdam staan ze bij 49.3. En de A12 meer Den Haag bij 10.4. Het is vier minuten over half vier. Esther is hier en ze praat ons bij. Ja, dat er problemen zijn met de treinen als het sneeuwt... dan moeten we maar mee leren leven. Dat zegt verkeersstaatssecretaris Aartsen. Want deze hoeveelheden zien we maar eens in de vijf jaar. Misschien moeten we ook met elkaar accepteren... dat eens in de vijf jaar dit soort weersomstandigheden zich voordoen. En dat we daar ons een klein beetje aan moeten, moeten aanpassen. Er valt wat. Ja, ik begreep, het kost miljarden hè, om dat helemaal om te gooien. Nu, ja. Ja, om het sneeuwproef te maken. Dan kun je maar beter misschien even een week dagen per ja, jaar, ja. Ja, dat klopt, want als je het spoor nu zou veranderen... zou dat 5 miljard per jaar extra Hier. kosten. Daar ga je al. Ja, en dan zou je tegelijk al hebben, want ook het weekend rijden er minder treinen... door sneeuw en ijs zijn er problemen met de wissels, dat zegt ProRail. Zondag wordt gekeken of er maandag wel weer volgens het boekje... kan worden gereden. En stadsherstel Amsterdam die heeft tot nu toe 175.000 euro opgehaald... om de afgebrande Vondelkerk weer op te bouwen. In een nacht van oud opnieuw ontstond er brand in de toren... en die stortte toen in. Het is nog even de vraag of de kerk herbouwd wordt zoals die was... of op een moderne manier. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, en dan er is veel te doen over de Premier League... wedstrijd tussen Arsenal en Liverpool gisteravond. En dan met name over Arsenal-aanvaller Gabriel Marte Martinelli. Ja. ja, zo. Ja, ik heb ja. het gingen. Hij duwde Liverpool-speler Conor Bradley... die zich blesseerde in de slotfase. Beide spelers kregen wel geel... en Bradley moest toen nog met een brancard van het veld gehaald worden. Het bleef 0-0. Arsenal die blijft koploper en Liverpool staat vierde. Ja. ja, want voor de duidelijkheid, hij lag geblesseerd op de grond... en hij werd toen over de, over de zijlijn geduwd. Ja, hij, kijk, ze denken dan dat er tijd gerekt wordt... dus dat iemand bewust in het veld blijft liggen... en als hij ernaast ligt, dan kunnen ja. ze gewoon verder voetballen. Dus hij duwde hem uit het veld, maar had niet in de gaten... dat hij echt geblesseerd was. En wat ik heel mooi vind, Arne Slot die heeft het gewoon voor die Martinelli opgenomen nu... van de tegenpartij, die zegt, ja, er wordt ook zoveel tijd gerekt... dat ik best begrijp dat iemand een beetje heet heethoofdig wordt en dit doet. Dus het is heel sportief allemaal. Ja. Op Instagram blikken verschillende bekende Nederlanders terug op 2016. De is dat 2026 wordt gezien als het nieuwe 2016, omdat 2016 blijkbaar een super positief jaar was. Uh, Chantal Jansen, die deelt 20 foto's over haar werk en privéleven. Jan Verstegen die uh, post hoogtepunten uit zijn carrière en een selfie met zijn grootouders en ook Fred van Leer. En uh, Shelly Sterk, doet mee. En zij zijn niet de enige, <totstuk> <totstuk> toch mannen? <Ja>, klopt. <totstuk> nou, Jelten, en staat er net even, nou wat was het, gewoon even in, in ons loungehoekje. Zeker. En begon jij erover? Ik ja, nou, ja, ja, ja, ik ja, en, uh, online, daar ben ik Mooi. geweest, Frankie. Ik ben het ja, zo trendy. Dat, ik wil net zeggen alsof ik daarbij gekomen ben. Mooi dat we ons een gesprek van drie uur geleden al niet meer kunnen herinneren. Nee, nee, nee, nou ja. het, we, het weet jullie gaan. wel wat in 2016 gebeurde zo'n beetje? Of? Uh, nee, maar jij vast? Nou, nou ja, uh, Pokémon Go kwam oh, uit. Ja. Oh ja, ja dat is leuk. Maar Donald Trump was toen ook al president. Dus ja. ik vind dat toch ja. ergens een beetje dubbel. Uh, Verstappen die brak door in de Formule 1. Oh, ja. Bijvoorbeeld, even wat dingen om te noemen. En uh, One Dance van de Drake kwam uit. Nou, wij zaten dus in die lounge even te kletsen. En toen zei Jelte, "Ja, moet je gewoon doen. Leuk. En ga maar eens even kijken naar die foto's. Ik zeg ja, hoe kom ik bij die foto's dan? Je ja, ja. gewoon terugscrollen in je iPhone. Je gewoon op jaar ook zo. Maar het was echt heel leuk. Nou, wat je denkt is eh? dat hij over oh, zo'n stomme trend tot je ziet wat je in zo'n jaar allemaal gedaan hebt. Dan Precies. denk je, eigenlijk wel. Ja, nu? dus wij hebben zelf nou, zo wat 2016 foto's aangeleverd. En die gaan uh, over een half uurtje online, zoiets. Oh, leuk. Dan gaan ze online op uh, de kanalen van 538. Dan hebben we met z'n allen ook even wat fotootjes uit 2016. Terug in de tijd. Verzameld, leuk. Esther dank. Yo. 538, De 5-3-8 Middagshow Met vorder zo direct Na uh, Maal Smit en Wait For You 5, 3, I see a fight in those demons inside I will wait for you I will wait for you Oh friend of mine See you walking down the road But you don't have to walk alone No need to hide. I know it's hard to let it go. It's even harder if you don't. Ho, oh, oh, oh. It gets better when you reach the other side. Ho, oh, oh, oh. It's hard to see it, but I promise there's a light. I see a fight in those demons inside. I will wait for you. I will Push me away fine But every face on in Die hier in de extra editie van de middagshow op 538. En op het podium hebben wij uh, Berry en Sebastian van Jack and the Weatherman. Mannen! Hey. Hallo. Ja, het kan niet drukker. Morgen Paradiso. Ja, man. Moet daar nog veel voor gebeuren? Uh, we hebben vandaag nog de laatste repetitie gedaan, dus. Volgens mij is alles in kan en kruiken. Op zich staat alles in de stijgers. Nou ja, er moet nog een trompetist uh, landen in een vliegtuig, toch? En er zijn nog oh. een paar tickets. Oh. Oh, oh. oh, er is nog een trompetist ergens. Ja, en het is best spannend met zo'n uh, sneeuwstorm. Ja. Dan geloof ik ja, waar zit hij vast? Nee, die moeten ergens vandaan komen, nog een land. Volgens mij uit Spanje. Spanje. Oké, okay. ah, zit niet verkeerd dus? Ah. Nee, dat niet. Hé, hey, en dus nog tickets te verkrijgen ook, dat is interessant. Voor iedereen die zit te luisteren en die denkt, dat vind ik leuk morgen, Check in de weatherman. Uh, je kan dus de, nog naar uh, Paradiso toe als je, als je zou willen. Ja. ja. Te gek. Hé, hey, en dan uh, gaan jullie toeren in Zuid-Afrika. Ja, ja man. Dat lijkt mij wel bijzonder, of niet? Zeker, ja. Het is ook een dikke drieënhalf weken. We gaan helemaal van uh, Johannesburg naar Kaapstad, dus het wordt echt wel een journey. Super veel zin in. Ja, ja. hoe is het publiek daar? Weet u nog niet? Het wordt jullie eerste keer. Ja, eerste keer, ja. Oh, dat is spannend. Ja. Heb, ja. Je, heb je, er verhalen over gehoord? Weet je iets over Zuid-Afrika? Nou, we horen op een gegeven moment wel iemand die zei, ja, uh, soms heb je van die burning barrels, die rollen ze zo voor je tourbus en zo, en dan rousen je ze je hele auto leeg en zo. Sorry? Oh, dat het ah, gewoon leuk ah, het is. Hier, jullie gaan met locals hoor, dus dat oh. gebeurt jullie niet. Maar wat zijn dat dan? Gewoon van die hooibalen die ze dan uh, voor de auto gooien? Ja, of een of ander brandend vat, ik heb geen idee. Het wordt in okay. ieder geval uh, lekker spelen. Maar dat als je in de verkeerde wijken komt. Maar over het algemeen uh, schijnt het uh, heel vet te zijn. En uh, het management van de uh, artiest waarmee we gaan toeren... die zegt dat het echt de beste experience ooit gaat worden. Ah, dus, te gek zeg allemaal. Ja. Uh, ondertussen is de nieuwe platen uit, Find Me plays. Place. Inmiddels al wat reacties gehad? Of, uh, wat, nu, wat was het een uurtje geleden? Had ik nog niet durven Dit kijken. Instagram is wel uh, een beetje aan het ontploffen ja, met mensen ah. die het delen. En, uh, dus dat is leuk. Kom je er een beetje tussendoor, uh, Berry met al die uh, verjaardagswensen? Ja, het is uh, hard aan de bak. Ja? Hard aan de bak, met duimen doen ze hier. Kijk eens wat we <lacht> voor jou hebben. We hebben een flesje kava voor je. Oh, ja. Even het stof eraf geblazen. Precies. <laughs> Die lag hier <laughs> op het kantoor. Ja, Thanks man, Niet verder vertellen, je maar we, we wisten het niet. Hij is echt lekker. lekker. Maar van harte gefeliciteerd ook, je. Hoe en, oud ben ik ook alweer? Uh, <laughs> nee, zeker, uh, dankjewel. Nou je zei, je wilt daar niet over hebben, dus dat heb ik niet gedaan. Klopt. klopt, klopt. <laughs> uh, tof dat jullie er zijn. Uh, wat gaan jullie spelen voor ons? Uh, Teal the Sun comes up. Ah, uh, ons meest uh, beluisterde liedje. Dus, um, ja. uh, dames en heren, Jack en the Weatherman. We can hear Calling, calling to our hearts Something loud and clear Begging us to run We don't need no home And we don't need no roof Just the oceans roar And the wind will do So let's get out of here Let us see what's there Let's get out of here Light another fire, let it sing Till the sun comes up, till the sun comes up The water's feeling warm, so let swing, Till the sun comes up, till the sun comes up Till the sun We can feel it burning, burning in our heart Something fierce and strong, begging us to run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 When the sun comes up, when the sun comes up, we'll remember who we are. When the sun comes up, when the sun comes up, when the sun comes up. She comes Ooh. Ooh. Here she comes Light the fire Let us sing Till the sun comes up Till the sun comes up The heart is feeling Warm celestial so Till the sun comes up Till the sun comes up There's no stopping us When the sun comes up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 Dankjewel. Dankjewel. Heel fijn. En dat op deze dag. Want ik denk dat het 24 uur geleden is dat we jullie hebben gevraagd om hier te komen. Ja, klopt. Aangenaam <laughs> kennis te maken. Ja. Dat ook. Dat ook. Find Me A Place is de nieuwe single. Is uh, vandaag uit. En morgen staan ze in de grote zaal van Paradiso. Er zijn nog kaarten voor. Kun je bij zijn als je dat leuk vindt. Uh, heel tof dat jullie er waren. Super bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Jack and the Weatherman in de extra editie van de middagshow. Van 538 voor naar nu. Dit is cold as ice. You're as cold as ice. You're willing to say. We er wel weer uh, trots op onszelf, hoor, moet ik zeggen. Wat dan? Nou, we hadden Jack en the Weatherman natuurlijk hier uh, de hele middag. En uh, Barry, die bleek jarig te zijn, wisten we niet. Nee. Dus uh, wij heel snel even een flesje kava geregeld. Dus ik heb dat net even langsgebracht. Zo van, hé hey, Barry, gefeliciteerd. Alsjeblieft. Uh, ja, alsjeblieft. En uh, ze kon het heel erg waarderen. En hij zegt, uh, hier is Sebastiaan, want ik ben gestopt met drinken. Dus we hebben een cadeau gegeven nee. aan iemand waarvan ja, die het helemaal vergeten nee. waren... dat hij jarig was, oh, nee. maar die ook nog eens een keer helemaal niks hadden oh, Oké. Maar... Nee, het is goed ja, precies. En ze reageerde heel sympathiek. Check door over, de man hier. Uh, in de extra editie van de middagshow, hè. Zometeen uh, het nieuws van 4 uur. Dat is met Esther. Ja. Esther, wat heb je mee voor ons? Welke beroepsgroep het naast Rijkswaterstaat... extreem druk heeft door sneeuw, dat hoor je zo.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 Makkelijk gevonden, snel geboekt, vakant select.